Uh, van uh, onze enige echte DJ Dion Sydney, Ja, hij staat boven klaar. Heeft er nog gevolgen voor hem gehad? We gaan het even aan hem vragen. Ja? Hey uh, Dennis, hoe is het met je jongen? Dat klinkt niet gezond, man. Ik hoor iets over onen Dat is toch zonder? In mijn leven. Je meent het, Dennis. vonden? gaat hij slapen, zo is dat even. Nou, hij wel talent hoor. Dat is hij zeker, ja. Deze nacht niet Alle gek. Hè? Alle gek. Hij wel <telling> goed groeven. op zijn Duitse taal moet ik zeggen. Dan. Ja, wat is dit een zo bol? Oh, jongen, jongen, hoor. Nou, ja, ik ben hem nou zat, hoor. Tobias, shots. Dennis, Dennis, hallo. Kom er maar in. Doe je dansje, doe je ding. Het komende uur helemaal voor jou, onze ene rechter. Dione Sidney. Live. wij See it. See you Kinda, okay. Kinda, Kinda, Kinda, Kinda, Kinda, Kinda, Kinda, Kinda, Kinda, Kinda, Kinda, Kinda, Kinda, Kinda, Kinda, Kinda, To the dead, to the dead, da <laughs> da dat je luistert naar See It, het desprogramma op jouw ZFM's antwoord. Via the wheels of steel, the, end, the end, Sydney tot aan 11 uur. Daarna een uur lang, nonstop in de mix, the one and only DJ JK. So stay tuned. Dit is See It.